De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Oeroeg van Hella S. Haase. Wanneer Hella Haase in 1948 haar debuutroman Oeroeg publiceerde, leverde dat haar meteen een plaats op in de literatuurgeschiedenis. Oeroeg vertelt het ontroerende verhaal van de vriendschap tussen het Nederlandse ik-personage en de Indonesische jonge Oeroeg. Een verhaal over sociale en raciale status, vriendschap en pijnlijke confrontaties. Of het boek ook een aanklacht tegen het kolonialisme is, zo eenvoudig is het niet. Literatuurkenner Matthijs Dritter heeft het boek recent nog eens herlezen en heeft een antwoord. Oerug was mijn vriend als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oerhoeg in mij. Als was mijn herinnering gelijk aan een van die toverplaatjes die we vroeger plachten te kopen. Drie, voor een dubbeltje. Geelachtig, glanzende stukjes met lijmbestreken papier waarover men met een potlood krassen moest totdat de verborgen voorstelling aan het daglicht kwam. Zo komt ook Oerhoeg tot me terug wanneer ik me verdiep in het verleden. Met deze statige, maar toch ook kraakheldere zinnen begint uh, de novelle Oerhoeg. En als we nu naar Oerhoeg terugkijken, lijkt het heel erg duidelijk, hè? dit is het voorname, maar nooit saai in Nederlands, dat eigenlijk alleen door Helle Hazen geschreven kan zijn. Maar toen dit boekje in 1948 voor het eerst verscheen, hadden mensen en letterlijk het raden naar. Oerug verscheen namelijk als boekenweekgeschenk... en die zagen er in die tijd nog een beetje anders uit. Er was toen namelijk altijd een prijsvraag... aan het boekenweekgeschenk verbonden. Het verhaal verscheen uh, toen anoniem... en de mensen moesten raden wie het had geschreven. En dat ging in 1948 trouwens niet zo goed. Van de 24.000 inzenders hadden slechts uh, 672 het goed... En dat was ook niet zo heel erg gek, want mensen moesten Hazen nog een beetje leren kennen, want oeroeg was haar debuut. Sindsdien zijn Hazen en oeroeg natuurlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatuur. Het is een van de meest gelezen verhalen. Al mag de entourage verschillend zijn, al naarmate de periode die ik me voor de geest roep korter of langer geleden is, altijd zie ik oeroeg. Vele honderdduizenden mensen hebben in de loop der jaren meegeleefd... met het verhaal van Oeroeg van en de Nederlandse verteller die naamloos blijft. En een verhaal over een vriendschap die aanvankelijk onbreekbaar lijkt... maar die dan uiteindelijk toch niet opgewassen blijkt... tegen ja, de verschillen die er toch zijn tussen de Nederlandse kolonisators... en de Indonesische bevolking. Het verhaal kent een enorm pijnlijke ontknoping als Oeroeg uh, en de verteller die in hun jeugd onafscheidelijk zijn geweest als die elkaar na de oorlog weer tegenkomen in Indonesië dat dan in volle onafhankelijkheidsstrijd zit en elkaar in de ogen kijken en ja, de verteller voelt nog wel diezelfde vriendschap maar Urug wil er niks meer van weten en hij roept dan een paar keer ga weg je hebt hier niets meer te maken en dat is het pijnlijke einde van wat ooit een vanzelfsprekende vriendschap is geweest en ook een vriendschap die volgens Hazen nooit had hoeven te eindigen. Maar precies op dat punt klinken sommige zinnen, meer dan 70 jaar nadat het boek voor het eerst verscheen, toch een beetje merkwaardig, vooral als de verteller het volgende opmerkt. Het koloniale denken in het naoorlogse vaderland zo vaak al dan niet ten onrechte bekritiseerd was mij vreemd. Mijn verlangen om naar Indië terug te gaan en daar te werken berustte in hoofdzaak op een diepgeworteld gevoel van saamhorigheid met het land waarin ik geboren en opgegroeid was. De jaren die ik in Holland had doorgebracht, hoe belangrijk ook, telden voor mij minder dan mijn jeugd en schooltijd gins. Indonesië is ook mijn land, zegt de verteller hier eigenlijk. Hier ben ik geboren en opgegroeid. Ik hou van het land en van de mensen. Waarom zou dat dan ineens niet meer mogen? Ik heb 70 jaar na dato gemakkelijk praten, maar dit is natuurlijk meer dan een beetje naïef. Als lezer snap je op zich die frustratie van de verteller wel en het, het moet ook verschrikkelijk zijn als het land van je jeugd uh, ineens weg is en van je wordt afgenomen. Maar, maar in zijn teleurstelling en zijn verdriet gaat deze man een flinke stap verder en zet het kolonialisme tussen aanhalingstekens en, en gaat zo voorbij aan alles wat het kolonialisme tot een onverdedigbaar systeem maakt. Ik ga dan ook een kleine voorspelling doen. Over vijf jaar staat niet Oeroeg in de kanon, maar een andere roman van Helle Hazen, namelijk Heren van de T. een roman die ze ruim veertig jaar later schreef. En die roman gaat ook over Indonesië, maar daarin heeft ze een veel genuanceerdere manier om naar het koloniale verleden van Nederland te kijken. Ook in dat boek drijven Nederland en Indonesië steeds verder uit elkaar, maar in Heren van de T is dat proces even pijnlijk als onafwendbaar. En ook dat boek staat vol met van die plechtige, maar kraakheldere zinnen zoals alleen Helle Hazen die kon schrijven.